10 uur, Kees Groot, met het NOS Journaal. Nederland gaat financiële en materiële hulp geven aan Angolezen... die vrijwillig terugkeren naar hun vaderland. Minister Leers heeft daarover in de Angolese hoofdstad Luanda... afspraken gemaakt met de regering van het Afrikaanse land. Speciale aandacht is er voor de terugkeer van minderjarige Angolese vreemdelingen... en van Angolezen die als kind naar Nederland kwamen... maar intussen 18 jaar of ouder zijn, zoals Mauro... Die zou aanvankelijk worden uitgezet, maar mocht eind vorig jaar toch blijven op een studievisum. In de schietsport mag niet meer worden geoefend op aanvallen met vuurwapens. De zuivere schietsport moet centraal staan. Dat schrijft minister Opstelt aan de Tweede Kamer. Hij heeft erover afspraken gemaakt met de Schuttersassociatie KNSA. De minister wil dat het risico op misbruik van wapens zoveel mogelijk wordt beperkt. Tristan van der Vlis, die vorig jaar april een bloedbad aanrichtte... in een winkelcentrum in Alfa aan de Rijn... gebruikte een semi-automatisch wapen... waarmee hij op een schietsportvereniging had getraind op bewegende doelen. Dit soort trainingen wordt nu volgens de minister in de ban gedaan. In de Loonse en Drunense duinen is geen massagraf van verzetstrijders gevonden. Er waren vermoedens dat in de Brabantse stuifduinen... de resten van 14 geëxecuteerde verzetstrijders uit de Tweede Wereldoorlog lagen. Het Rode Kruis dat het onderzoek leidt zegt dat er geen aanleiding is om verder te zoeken. Ook het Nederlands Forensisch Instituut was bij de graafwerkzaamheden betrokken. De jackpot van een Amerikaanse loterij staat op een recordbedrag van 500 miljoen dollar, ofwel bijna 375 miljoen euro. Daarmee is het de grootste prijzenpot ter wereld. De winnaar kan ervoor kiezen om het recordbedrag in 26 jaarlijkse termijnen te krijgen of in één keer. Er moet nog wel belasting over worden betaald. Inwoners van de meeste Amerikaanse staten kunnen meedoen. Een lot kost 1 dollar en de trekking is vrijdag. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 4. Morgen eerst nog zonnig, maar in de middag bewolkt en minder warm. De dagen daarna veel bewolking en af en toe wat regen. Dit was het NOS Journaal. Ik was single en zocht een vrouw die net als ik een goede baan en opleiding heeft. Dat lukte via mens en relatie.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 Langs de lijn, met Robert Meder. Goedenavond, het zal nog niet ontgaan zijn. Het is de avond van de tweede kwartfinales in de Champions League. De hele avond al te horen op Radio 1. Zo ook nu, AC, Milan, Barcelona en die houtkant. Ruim een uur gespeeld. Nog altijd doelpuntloos, 0-0. Het is wel een leuke wedstrijd om naar te kijken, maar het staat nog altijd 0-0. En Arno van Meulen kijkt naar Olympiek Marseille tegen Bayern München. Daar is de stand 0-1 door de goal van Mario Gomez in de eerste helft. Zijn elft in de Champions League. Bijna op gelijke hoogte met Messi en Van Nistelrooy. En een paar minuten geleden kreeg hij een enorme kans op een tweede treffen. Naar een goede paas van Thomas Muller. Dat schot was slap en werd gestopt door doelman Andrade. Dus de tussenstand in Marseille tussen Olympique en Bayern München 0-1. Veel voetbal dus, en deze langs de lijn, maar ook zeilen. Uh, windsurfer Dorian van Rijsselbergen verloor vandaag zijn wereldtitel zonder in actie te komen. In Spanje werd de race opnieuw afgelast vanwege te harde wind. Die vlag ging omhoog en iedereen begon een beetje te juichen. En dan denk je van, uh, ja, nou is hij weg. <laughs> En we bellen ook met zijn bokster Margelle de Jong. Ze geeft haar strijd op om een startbewijs voor de Olympische Spelen te krijgen. En we kijken vooruit naar de kwartfinale van een zet tegen Valencia. Morgen in de Europa League, coach gert van Verbeek ziet kansen voor zijn ploeg. We zijn nu ver gekomen eh, tot in de kwartfinale. En eh, ja, als je op dit moment Valencia ziet voetballen, dan, dan, zijn, zijn, dan liggen er kansen. Nou, die moet je dan wel grijpen. Nee, maar het is niet zo dat het een mission impossible is. Zo zien we dat absoluut niet. Dat en meer tot 11 uur in NOS langs de lijn. Messi of Ibrahimovic en die houdt kan. Geen voor beide volgens nog wel kansen gezien voor beide. De grootste trouwens voor Ibrahimovic. 0-0 de stand. Tweede helft bezig, 17 minuten in de tweede helft. Op een dramatisch slecht veld. Echt, dat is een van de minpuntjes in deze wedstrijd. Overigens tweede helft een stuk minder dan de eerste helft. Uh, twee uh, grote verschillen qua voetbal. Het rondspelen steeds van de bal het zoeken naar een opening van Barcelona. En eigenlijk het steeds maar de lange bal, uh, uh, met de lange bal zoeken van uh, Ibrahimovic... die nog geen bal fatsoenlijk heeft geraakt en nu toevallig in balbezit is. Overigens op eigen helft en de bal op uh, twee meter wel kan uh, pasen naar, een, uh, naar Bonero. Naar een uh, medespeler. Mexes met de bal naar voren en die komt dan uh, weer terecht in de buurt van Ibrahimovic. Maar die wordt afge, uh, uh, goed gedekt door uh, Piqué... En zo via de keeper Victor Valdez, die erg weinig te doen heeft gehad in deze wedstrijd. Een paar kansen gezien voor onder andere Robinho, die er al af is met een blessure. Al heel snel in de wedstrijd en een hele grote kans voor... De eerder genoemde Stad Ibrahimovic is uh, de keeper van Barcelona niet in de problemen geweest. Aan de andere kant wel, goede kansen. Nu is uh, Barcelona weer in de aanval. Is het uh, Iniesta die de bal heeft in het strafschopgebied en hem even teruggeeft aan Dani Alves. Veel mogelijkheden voor Alves om de bal goed te geven. Doet dat uh, kort en brengt hem uh, bij Iniesta. Maar Iniesta krijgt net even geen uh, medespeler uh, hij niet En dan komt de bal toch weer bij Daniel Vestrecht aan de rechterkant. Met Zeedorf tegenover zich speelt er wel op Messi. Messi, goed balletje in Jesta. En Jesta probeert hem door te spelen op Alexis, maar dat uh, lukt niet. En uh, dan gaat de bal over de achterlijn. En kan Milan weer via Abiati de bal in het spel gaan brengen met Zeedorf in de basis. En nog geen Emmanuelsson staat het bij Milan tegen Barcelona. Nog altijd 0-0. Marseille tegen Bayern München. München wil graag de finale spelen in eigen stadion. Nou, die halve finale, die, die, zit, die zit wel goed, toch? Of is dat ja, een beetje voorbarig? dat is absoluut een beetje voorbarig, Maar ach, dat mag wel. Opportunisme en sport hoort wel bij elkaar. Maar het, is, tuurlijk, het staat 1-0 uit. Dat is een prima uitgangspositie. Het is wel een wedstrijd die erg open is. Waar het alle kanten echt uit kan. Ik had eigenlijk verwacht dat het uh, veel meer een tactische wedstrijd zou worden. Zeker van de kant van Marseille. Want het elftal speelt totaal zonder zelfvertrouwen. In de competitie afgezakt echt naar de middenmoot. De enige weg nog richting Europees voetbal is vandaag wat te, te presteren. En, maar oké, okay, ze hebben hun kansen zeker gekregen. Marseille is juist nog naar een van uh, Boateng. Er zijn twee Boatengs vanavond in de Champions League. Jerome, uh, de ene, het zijn broers. Die, uh, die zat uh, achterin echt te prutsen. En Nooye redde daarna na het schot van uh, Remy... Dat zijn momenten dat Marseille zomaar 1-1 zou kunnen maken. De meeste balbezit voor Bayern München. Het beste spel toch wel van Bayern. Maar ze zijn wat slordig. Ze spellen er vaak niet geweldig uit. Team trouwens net gewisseld. Timo Schoek op het middenveld op de plaats van Kroos. Geeft misschien toch een beetje aan. Wat meer verdedigende spelers op het middenveld. Wat meer proberen om die 1-0 vast te houden. Controle vooral te houden. Want die uitgangspositie, dat snapt Heinkes natuurlijk ook wel. De coach van Bayern is prima. Marseille, het Probeert het. Het heeft goede aanvallers in Remy. Ook Ayu, de topscorer met vier goals, maakt een goede indruk. En er staan hulptroepen klaar om in te vallen in de slotfase. Zoals Brandao. en ook Gignac zou wat extra kracht voorin nog wel kunnen brengen. Nu aan de linkerkant Ayu. Goede actie probeert hij daar om Müller heen. Het voordeel van Bayern is dat aanvallers zoals Müller ook altijd wel in staat zijn om verdedigend een partijtje mee te blazen. En dat doen ze nu ook. Rob is eigenlijk de enige die voorin blijft hangen. Een beetje met Ribery. En de rest plooit allemaal terug. Timo Schoek die dan daaronder schept. En dan de bal weggespeeld uit het centrum van de verdediging door Boateng. Zou Bayern kunnen counteren. Er is natuurlijk meer ruimte gekomen. Omdat Marseille aanvalt. Op weg misschien wel naar de gelijkmaker. Probeert het wel. Nu weer een bal diep. Weggehaald door Badstuber. En dan weggeroeid werkelijk door Gustavo. Enige paniek zelfs nu bij Bayern. Nou, Marseille is in de aanval. Het levert niet heel veel kans op. Het kan nog wel bespelen. We 66 minuten in deze wedstrijd. Stand dus voor Robben en de andere 0-1. Milan, Barcelona en die. Eindelijk uh, of eindelijk? Uh, nou, hij is er. Oeh, daar komt een grote kans hoor. Voor Milan. Oeh, Roby Emanuelsson. Hij is net in het veld gekomen. Krijgt de bal niet mee. Hij is nog een beetje koud. Maar kan de bal toch nog terugspelen? Emanuelson gekomen voor Boateng. Krijgt de bal terug op de rand van het schapsopgebied. Maar raakt de bal kwijt. Ook een missel gezien aan de andere kant. Tello is gekomen voor Iniesta. En uh, Tello uh, kennen we nog. 20 jarige Spanjaard van uh, zijn twee doelpunten als invaller... in de wedstrijd tegen Bayern Leverkusen, waar Messi er vijf maakte. Messi die uh, het vizier vandaag nog niet zo scherp heeft. Een vrije trap voor uh, uh, Barcelona, omdat uh, Ambrosini een overtreding maakte. Uh, kort genomen, uiteraard. En dan is het bal bezit voor Hernández. Xavi, uh, zoals we beter kennen, speelt de bal met Tello... ...die in, uh, aan de linkerkant... Uh, ...meer aan de buitenkant gaan spelen om het, spel wat, uh, het veld wat breder te maken. Want het uh, is vaak nogal druk voor Barcelona uh, zoals zij willen spelen... ...door het centrum over de as van het spel, uh, veld. Gaat de bal helemaal naar de rechterkant, naar Daniel Vest. Die is uh, zoals altijd helemaal vrij en heeft nog weinig goeds gedaan met die uh, vrijheid. Speelt de bal dan nu even terug en dan gaat de bal weer helemaal terug voor Barcelona. Wordt er natuurlijk kort... Gespeeld. Maar te kort kan Milan heel eventjes overnemen. En is het toch weer Messi die een bal bezit komt. Messi, Dan voel je dat er iets gaat gebeuren. Speelt de bal naar Busquets. Busquets naar Iniesta. En naar uh, uh, uh, Alexi. En dan gaat de bal naar Xabi. En naar Tello. En Tello over de achterlijn. En zo gaat deze mogelijkheid voor Barcelona voorbij. En staat het ook na 68,5 minuut spelen nog altijd 0-0 bij AC Milan tegen Barcelona. Zeg maar. Bayern op rozen dankzij Arjen Robben. 0-2, weer een goal van Robben die eigenlijk al een week of zes niet te houden is. In de Bundesliga niet, in de Champions League niet waar het zijn derde treffer is. En inderdaad de ruimte die er viel is zo ontzettend goed benut door, door Robben. Zijn acties, zijn dribbel... 1-2 en dan krijgt hij de bal voor zijn linker. En drijft hij hem zo langs de doelman. Die de hoek ook wel open laat liggen. De diagonaal voor Robben. Het is een fraaie aanval. Natuurlijk Robben rustig voor de goal in zijn afronding. Ja, Robben is niet te houden. En wij kunnen niet wachten op het Europees kampioenschap met deze Robben. Maar oké, okay, stand is 0-2. Dat betekent eigenlijk dat Bayern inderdaad met anderhalfbeen been in de halve finale staat. Finale is in München. Dat weten we. Ze willen zo ongelooflijk graag naar twee jaar geleden. Toen ze onder Louis van Gaal nog de. Finale van Internationale verloren. Willen ze het weer een keer proberen? Nu eventueel in eigen stadion. Het kan met dit team. Natuurlijk, je hebt Barcelona. Je hebt Real Madrid. Maar toch de derde ploeg in Europa. Qua kwaliteit zou wel eens dit Bayern kunnen zijn. Als je zoveel wapens hebt als Gomez. Als Thomas Müller, natuurlijk, Robben, Ribéry. Dat zijn toch vier aanvallers waar je kan, van kan smullen. En achterin geven ze weinig weg met Batstoelbe, Boateng. En dan de backposities. Ja, dat zijn ook halve aanvallers met Laam en Alaba. Die 18-jarige linkervleugelverdediger die het ook weer prima doet in Marseille. Het elftal heeft een crisis gehad. Zo na de winterstop. Dat hebben ze overleefd. Ook in de Bundesliga is er nog alles mogelijk. Tweede plaats achter Dortmund. Het verschil is heel klein. En in de Champions League nu. Nu staan ze 2-0 voor en is de wedstrijd eigenlijk van volgende week een formaliteit. De laatste wissels van Marseille. Ze hebben al gewisseld. Brandao is in het elftal gekomen. Ook nu gaat Djara eraf. Het zal niet veel meer uitmaken. Dit is een ontzettende tik voor Marseille. Het staat 2-0 achter tegen Bayern München. En schrijf maar vast in de agenda op 17 april. S'avonds om kwart voor negen Bayern tegen Real Madrid. Zo goed als zeker de eerste halve finale. Maar ja, wat wordt die andere? AC Milan, Barcelona en die... Ja, dan, uh, dat kan alle kanten op. En men hoopt natuurlijk een klein beetje op de clash, de clashes. De klas maar komen dan in de finale van de Champions League tussen Real Madrid en Barcelona. Maar 0-0 ja, is natuurlijk een uitstekende uitgangspositie. Maar ik denk niet dat het daar blijft. Het is 72 minuten gespeeld, 0-0 bij Milan tegen Barcelona. Balbezit voor uh, El Sharawi. Jar El Sharawi, uh, een, echt een hele goede voetballer. 18 jaar jong pas en... Uh, hij kwam er ook een paar weken geleden in. Nu moest hij erin komen omdat Robinho geblesseerd raakte. Zijn balletje kwam net niet aan bij onze grote vriend Ibrahimovic. En de bal ging over de zijlijn. Dus weer balbezit voor Milan via de aanvoerde Ambrosini. Ambrosini bal helemaal terug. En dan wordt er een beetje rondgespeeld achterin. Onder andere door Nesta. En Nesta kijkt maar het staat stil bij AC Milan. Dat is het grote probleem. En ook Sedor wordt nu van de bal afgelopen. En dan kan er... Omgeschakeld worden via Messi. Natuurlijk, Messi gaat lopen, speelt de bal naar buiten. Alexis, Alexis probeert de bal terug te krijgen bij Messi, lukt niet. Maar de bal komt dan bij Tello terecht aan de linkerkant. Instap mooie beweging. Tello schiet in zijn net. Dat is een aardige actie geweest van die uh, 20-jarige invaller. Maar uh, het uh, wil maar niet lukken, die bal wil maar niet het doel ingaan. Dit was een goede aanval weer van Barcelona via onder andere Messi. Maar het staat ook na 73 minuten, nog altijd 0-0 bij Milan tegen Barcelona. Arno, uh, van mijn hè? Bayern en Real Madrid. Eerste halve finale. Nou, dat zou zomaar kunnen. En nou ja, wat ik net eigenlijk zei, als je aan mag nemen dat Barcelona de sterkste ploeg is... Uh, Real Madrid trouwens kan er ook wel ja, wat van. Wel wat. Maar Real, uh, uh, Bayern vind ik toch wel behoorlijk uh, aan elkaar gewaagd met Real. Misschien een klein streepje voor... Maar dat is een, een, een wedstrijd waar je niet van kan voorspellen. Dat kan een, een prachtige halve finale, finale zijn. En ze, ze zijn natuurlijk ontzettend op zoek naar die finale in, in eigen stadion. Het was bijna de reden van het vertrek van Van Gaal. Uh, omdat het natuurlijk uh, toen al slecht ging met uh, Bayern en met Heinkes. En dat er paniek was in zo'n club. Van, ja, het kan niet zo zijn dat we dit jaar uh, geen goede prestaties leveren. En ook nog eens die finale in eigen, in eigen stadion hebben. En ja, Het is een elftal dat, uh, dat zich langzamerhand echt uh, hervonden heeft. Er is eigenlijk weinig op aan te merken. Ze hebben blessures gehad. Uh, Berry niet en Robben niet. En dan is het allemaal wat overzichtelijker voor de tegenstander. Maar als die er wel bij zijn, dan kunnen ze je kleurenblind spelen. En ik vind ook Kroos op het middenveld echt een grote meneer geworden in dit elftal. En dan is Zwijnsteiger er nog niet bij. Die is wel bijna fit. Is bankzitter, had een voetblessure. En normaal gesproken zou hij voor Gustavo in het elftal staan. Maar dat is ook geen dissonant. Die draait ook eigenlijk moeiteloos mee. Kortom, ze hebben voldoende opties in het elftal je kan zien bij Marseille dat de Spirit er meteen uit is naar die tweede treffer. Met taal ontzettende ram gehad. En Bayern gaat door voor 3-0 misschien wel. Gomez, Gomez in een moeilijke hoek. En dat is niet zijn positie. De rand van de 16 meter op de achterlijn moet hij tot een voorzet komen. Ja, hij schiet ze liever gewoon in de goal. En die voorzet gaat dan ook achter het doel. Maar het is makkelijker geworden voor Bayern. En de kans dat het 0-3 wordt is ook wel groter dan dat Marseille nog terugkomt in dit duel. Ja, we hebben er dagenlang naar uitgeven, zo niet wekenlang. En die houdt kan naar die wedstrijd. Een mooie affiche, zeiden we, de clash. AC Milan-Barcelona. Maar als ik jou zo hoor, komt het er nog niet helemaal uit. Zo niet helemaal niet. Ja, het, is, het lijkt een beetje voorspel prettiger dan de daad in dit geval. Maar eh, kwartier nog te gaan, 0-0. Eerste helft was echt heel goed om naar te kijken hoor. Met name van Barcelona, maar ook omdat Milan een aantal kansen kreeg. Maar de tweede helft zakt het een beetje weg. Net eh, weer een wissel gezien aan de kant van Milan, waar Mesba, de Algerijn, is gekomen voor Nesta. En Nesta was helemaal niet blij, de centrale verdediger. En dan moet er een beetje omgezet worden achterin. En kijken hoe ze daarmee om kunnen gaan, omdat eh, eh, Mesba linksback is gaan spelen. En dat eh, heeft wat eh, gevolgen. Goed, Pep Guardiola, de trainer van Barcelona, kijkt ook wat... Eh, Ongelukkig, terwijl Pedro gaat komen bij uh, Barcelona. We krijgen nu dus uh, de wissels her en der. We hebben Telal al gezien. En Alexis gaat naar de kant. En Pedro is uh, zijn vervanger. Wat fris bloed misschien dat dat... Uh, uh kan gaan helpen, want dat is ook wel nodig in deze wedstrijd, die een beetje op slot zit. Eh, weinig kans in de tweede helft, weinig eh, ja, leuke acties en datgene waar iedereen voor kwam. De grote clash tussen de grote spitsen, eh, als je daarover mag spreken met Messi, want die is eigenlijk overal te vinden. En eh, Ibrahimovic, die is er toch nog niet echt uitgekomen. Balbezit voor Barcelona aan de rechterkant. Uh, uh, Ziet daar uh, onder andere Xavi uh, in balbezit. En Xavi uh, speelt de bal naar de rechterkant. En dan gaat de bal over de hele richting Tello. Aan de linkerkant op de rand van het strafschopgebied. Probeert de bal uh, bij Messi te krijgen. Messi schiet. Oei, dat scheelt heel weinig. Bal onderweg aangeraakt. Pas de tweede corner in deze wedstrijd, allebei voor Barcelona. Dit was een uh, goede mogelijkheid na die actie van Tello aan de linkerkant. Die de bal hard inspeelt op Messi, op zijn uh, linker. En uh, Messi neemt hem aan met uh, rechts en legt hem voor zijn linker. En schiet dan via een tegenstander over de achterlijn. En dus hoekschop nummer 2 in deze wedstrijd voor Barcelona. Gaat genomen worden door Xavi vanaf de linkerkant. Koppers mee naar voren, onder andere Piqué... Hier kan het heel aardig. Xavier met zijn rechter geeft met de rechterhand ook aan. Zo ga ik hem nemen in de buurt van deze speler. Daar komt de bal voor het doel. Wordt geraakt door Pujol. Maar de bal gaat net langs het doel van keeper Abiati. En zo blijft Barcelona toch sterker en sterker. Maar na 77 minuten nog altijd 0-0. Bayern op roze tegen Marseille. Arno. Met Timo Schook aan de bal. Het gekke fenomeen doet zich natuurlijk voor dat er nu misschien wel drie uitteams winnen in de Champions League. Dat is toch bijzonder, dat zie je niet zo vaak volgens mij. Want Marseille zouden dan nog twee treffers moeten maken om dat te veranderen. En dat zit er nu ook weer niet in. Remy, balverlies en Bayern speelt eigenlijk nu wel heel makkelijk. Er speelt af en toe rustig de bal, bijna hotel rond en heeft ook kansen op meer dan die 2-0. Het wisselt natuurlijk ook, geeft spelers rust... En Swijnsteiger is nu ook in het veld gekomen voor de slotfase van deze wedstrijd. Bal nu over de zijlijn. En in Marseille, waar het een heksenketel was, is het nu in zoverre rustig dat we de Fransen niet meer horen. Stadion, Velodrome, dat verbouwd wordt, dat is wel jammer. Het ziet er daar ook minder fraai uit. Telkens zie je een andere tribune vervangen worden, want ze doen het in stukjes. Maar deel waar de supporters van Bayern zijn, daar wordt nu wel kabaal gemaakt. Nu trouwens wel, de Fransen fluiten ontzettend hard. Waarom? Want Ribéry verlaat het veld. Dat is niet een vriend van Marseille als ex-speler. Hij is hem eigenlijk al de hele wedstrijd uitgefloten. Maar hij wist het van tevoren. Speler speelde van 2005 tot 2007 hier. Hij heeft zich er eigenlijk geen moment druk over gemaakt. En Ribéry wordt vervangen door Pranjic. Die ook af en toe nog zijn speeltijd krijgt. Toch een man die het hier in München natuurlijk niet uh, gemaakt heeft. Maar wel nog even goed voor een kwartiertje zo in de Champions League. Mag hij nog even meespelen. Hang het aan de linkerkant op de plaats dus van uh, Ribery. Marseille nu. Het heeft uh, voorin Brandao. Het heeft uh, Remy. Maar het heeft eigenlijk geen kansen bijna meer gekregen. In de eerste helft was er meer evenwicht uh, dan nu. Hoewel München over het hele duel meer balbezit heeft gehad. Nu Valbuena. De captain van uh, Marseille. En de schaduwspits. Het toch... Als je dit helftal ziet, de Olympiek, dan is het wel onvoorstelbaar dat ze het zo zwak doen in de Franse competitie. Dat kan eigenlijk ook weer niet. Daar hebben ze te veel kwaliteit voor. Bayern is een maatje te groot. Vandaar die stand tussen Olympiek en Bayern van 0-2. Ja, en die houtkamp. Um, Ibrahimovic komt er helemaal niet aan te pas. Ligt dat aan hem of ligt dat aan uh, de goede verdediging van Barcelona? Nou, Beide, het ligt ook aan de aanvoer, want uh, die ene enorme kans die hij kreeg... was een prachtig balletje van Seedorf. Maar die hebben we na de eerste helft eigenlijk ook niet meer gezien. Hij staat nog wel in het veld, een 162e Europese wedstrijd. En uh, dat is dus uh, niet uh, te kort. En uh, uitstekende voetballers. En paasje was geweldig op uh, Ibrahimovic. En Ibrahimovic kreeg hem er niet langs bij uh, Valdes. Valdes die nu uh, de bal heeft en hem uh, naar voren ramt, richting de zijkanten. En... Wie wint dat komt wel. Dat is uh, die uh, nieuwe man, Mesba. Die uh, linksbek is gaan spelen. Antonini is nu uh, centraal gaan uh, spelen. Foutje van Busquets. En dan kan er overgenomen worden uh, weer door AC Milan. Maar dat gaat in een heel laag tempo. Weer een harde trap naar voren. Op zoek naar uh, Ibrahimovic. Ja, die wordt er een beetje moedeloos van. Want dan kun je zeggen, ja, Ibrahimovic uh, zien we niet. Maar als je alle ballen alleen maar door de lucht naar voren ramt. Ja, dan, uh, dan heb je weinig uh, mogelijkheden. ook nu weer gewoon hoog. Daarvoor schiet hij, ja, dan is het makkelijk verdedigen voor Barcelona. Die proberen het wel mooi te doen. Messi heeft de bal en uh, is op zoek. Uh, gaat langs twee man, speelt de bal dan uh, naar Xavi. Xavi Hernandez, bal naar buiten naar Tello. Tello gaat de actie aan en probeert er langs te gaan. Gaat er langs en komt alleen op de keeper af. Maar die keeper komt er heel goed uit, Abiati. En kan de bal nog net uh, voor de voeten van Tello wegtikken. Aardige voetballer is dat hoor, die uh, linker spits. En uh, hij is dan wel de vervanger van uh, Iniesta. Maar zijn spel is natuurlijk heel anders omdat hij echt als een uh, linkerspit speelt. En constant die actie richting het doel maakt van uh, Abiati om uh, een kans te creëren. De uitdruk van Abiati is op het hoofd van Keita gekomen. Die speelt in plaats van Fabregas. Misschien dat we Fabregas nog gaan zien, maar met nog 9 minuten te gaan is er alleen Barcelona nog het één wissel over. Bal aan de rechterkant, Daniel Ves gaat, maakt een paar bewegingen, gaat langs één man, maar dat is al meer dan hij normaal doet. Hij raakt de bal bij de tweede ook meteen kwijt en dan is het uh, OBM Manuelson die de bal heeft gekregen. Het wordt even aangetikt, zo leek het en wil een vrije trap, ging met de arm omhoog, maar krijgt geen vrije trap en het spel gaat verder. Hij fluit goed, Jonas Eriksen. Misschien dat hij dit net over het hoofd zag. Als er balbezit is voor Xavi Hernandez uh, uh, in de as van het veld. Kijkt hij om zich heen. Keiter staat in zijn buurt. Martello is aan de linkerkant. Die meteen weer terugkaatst naar uh, Xavi. Xavi, ja, het staat ook stil bij Barcelona. Ook Messi die uh, absoluut niet beweegt. En dan moet hij helemaal terug naar Pujol. En Pujol gaat dan helemaal terug naar zijn keeper. Naar Valdes. Want het is natuurlijk een uitwedstrijd voor Barcelona. En eerder dit seizoen werd het wel 3-2 in uh, San Siro in het voordeel van Barcelona. Onder andere een eigen doelpunt van Van Bommel die uh, geschorst is voor deze wedstrijd. Maar als je met 0-0 naar Camp gaat, dan heb je natuurlijk een goed gevoel. Xavi, balbezit. Overigens 2-2 werd het in Camp De laatste ontmoeting tussen beiden. Keita, Tello, Tello van Randstrafschopgebied. Zoekt, kijkt, dreigt, speelt de bal naar de rechterkant. Gaat de bal naar Busquets. Busquets, Xavi. Xavi, het breien is weer begonnen naar Messi. Messi, kijken, Pedro staat vrij. Messi gaat langs een man, speelt hem uh, naar Xavi. En Xavi raakt hem dan kwijt aan Zeedorf. Maar Zeedorf gaat even pingelen in zijn eigen En schiet de bal dan snel weg, maar wordt meteen achterin opgevangen door Piqué. En Dani Alves, Piqué weer. Piqué kijkt naar de rechterkant, Pedro helemaal vrij. Heeft de bal aangenomen. Daniel Alves, Daniel Ves naar Messi. Messi. Eén beweging, twee beweging. Dan door naar Xavi. Xavi krijgt de bal niet onder controle. Overname uh, Milan via Al-Shadawi. Al-Shadawi uh, raakt de bal kwijt. Maar krijgt er vrij trap mee. Omdat er overtreding is gemaakt door uh, Pujol. De aanvoerder. Die uh, ook moet uitkijken dat hij geen gele kaart krijgt. Want het is de enige van Barcelona die op scherp staat. En dan zou hij de volgende wedstrijd uh, missen. Het is een uh, licht tikje, dus geen gele kaart waard, maar wel een vrije trap. Halverwege de helft van Barcelona. Is het, uh, eens even kijken wie gaat die uh, vrije trap nemen. Ik denk dat uh, Zeedorf zich daar wel weer mee zal gaan bemoeien. Terwijl we mooie beelden krijgen. Nee, het is uh, nog op de eigen helft zelfs van uh, Milan. Is de vrije trap genomen door Ambrosini in de diepte richting Antonini. Antonini, slechte bal. Zomaar in de handen van Valdes. En zo is het er niet beter op geworden in de tweede helft. En dat is jammer. Want we hadden zoveel verwacht van Milan-Barcelona. Maar het staat nog altijd 0-0.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 Search for between the sheets Or feeling blind realize All I was searching for Was me Oh, oh said I'm happy fly Ben Howard, and keep your head up. Het is half elf precies, de slotfase van uh, beide wedstrijden. AC Milan, Barcelona, Andy. Ik heb even terug zitten te kijken naar alle, alle uitslagen van Barcelona van dit seizoen. Ik geloof het maar twee keer eerder is voorgekomen dat Barcelona niet heeft gescoord. Laatste keer, 28 januari, Villarreal, Barcelona 0-0. En dan ergens in oktober geloof ik vorig jaar nog een keer. Dus het is wel een unicum. Ja, maar vergeet niet Robert, we zitten in kwartfinale, Champions League. Ja, dat is het zo ook. eenvoudig meer. Ja. Het is, het is, uh, we zitten nu in het echte hele grote werk. Uh, staat 0-0 en bijna had uh, Messi toch gescoord. Niet al te veel van hem gezien. Uh, nu weer een prachtig balletje. Jongen, jongen, wat is toch een heerlijke voetballer? Mooie bewegingen. Maar scheidsrechter uh, Eriksson zegt geen vrije trap. Dat was wel een vrije trap voor Barcelona, Dat werd niet gegeven. Messi was er heel dichtbij. Uh, het was uh, Abiati, de keeper van uh, AC Milan, die de bal nog net uit het doel kon halen. En ook de rebound ging er niet in uh, via Tello. En zo zitten we in de 89e minuut, bijna 90e minuut, bij een 0-0 stand tussen Milan en Barcelona. Op een dramatisch veld hoor, dat is toch doodzonde. Uh, ook nu weer een weggeleide speler, uh, Piqué in dit geval, nee het was Dani Alves die wegleed bij het uitschieten van de bal. Dat is jammer, uh, Seedorf raakt de bal kwijt en dan uh, is het uh, uh, toch weer de nummer 1 van Italië in balbezit. Milan goede bal richting al die gaat liggen, niets aan de hand uiteraard. Uh, anders zou er uh, een minuut of twee geleden ook al een penalty moeten worden zijn gegeven. Heel veel uh, woorden achter elkaar. Voor uh, Messi die even in de mangel ging in het strafschopgebied, Maar nu was er ook niets aan de hand. De bal gaat langs het doel van uh, Valdés. En dan mag de nummer twee van Spanje. Een uh, doeltrap gaan nemen. Maar Messi was er echt heel dichtbij. Dat was een goede actie van Abiati een paar minuten geleden. En dus uh, gaat Victor Valdez de bal weer in het spel brengen. Doet dat met een lange trap. Uh, komt terecht bij wie? Bij uh, Bonero, die de bal weer naar voren speelt. Wil die doen, maar de bal gaat over de zijlijn. En daar mag linksback Pujol... Want er zijn wat blessures aan de kant van Barcelona. Dus speelt Pujol uh, linksback. Uh, mag de bal weer gaan inwerpen. Uh, onder toezicht oog van zijn trainer Guardiola. Uh, die uh, constant staat te gebaar. Ik zou helemaal gek worden van die man. En te doen. En dan zitten we toch al uh, de 90 minuten die voorbij zijn. Ik denk dat we er drie minuten. Inderdaad, drie minuten bij gaan krijgen. In deze wedstrijd tussen AC Milan en uh, Barcelona. Waar uh, nog even een flinke duur werd uitgedeeld. Door Bonera aan. Uh, Pedro, de invaller. En gaat de bal uh, uh, toch over de zijlijn. En wie mag er dan gooien? Dan is het AC Milan dat mag gooien als er geen vrije trap wordt gegeven door Eriksson. De inworp met nog 2,5 minuten gaan. Van eigen helft gaat uh, richting de helft van Barcelona. Maar dan wordt die bal weer heel wild teruggetrapt. Weer over de zijlijn. En mag uh, Milan gaan gooien. Het is duidelijk in deze fase dat men wel tevreden is in Barcelona. En bij Barcelona... Met 0-0 om die stand mee te nemen naar Nauwkamp. En dan uh, volgende week proberen het uh, werk af te maken. En zo tegen waarschijnlijk Chelsea uit te komen in de halve finale. Balbezit voor Barcelona heel even. Maar dan is het weer Manuelsson. Balletje naar buiten. Uh, dan uh, uh, gaat uh, Mesba lopen met de bal. Maar raakt de bal meteen kwijt. En dan krijgt Barcelona weer de mogelijkheid. Maar ook het uitverdedigen van Barcelona via Dani Alves. Die een, Hele matige wets. hij speelt als rechts alles. Want hij speelt rechts bek, rechts half en af en toe ook uh, rechter spits. Maar hij heeft weinig goede pases uh, gegeven. En nu uh, kan het dan misschien gaan gebeuren met uh, Xavi. Xavi uh, Hernandez speelt de bal naar de rechterkant. Moeizaam opgepikt door Pedro, maar hij heeft nog balbezit. Terug naar Xavi. Xavi ziet uh, Keita vrij staan aan zijn linkerkant, slaat hem over, speelt hem wel naar Tello bij de punt van het strafschopgebied kan dan de actie aangaan zoals hij dat zo graag doet. Uh, dreigt met rechts en schiet dan ook in dit geval met de rechts de bal even terug. En dan de IXA, die krijgt hij weer voor zijn linker. En nu kijken of hij richting de afvlijf gaat. Nee, hij levert zomaar in. Heel simpel levert hij de bal in bij Nocciadino. En dan uh, Emmanuelson, die gaat ook in de fout. Raakt de bal kwijt aan Busquets. Halverwege de helft van AC Milan. Uh, Keita naar Messi. Messi naar Xabi. Xabi schiet. Xabi schiet naast het doel van Abiati. En zo is dit eh, niet eens een kans te noemen, een mogelijkheidje... Vanaf een meter of twee, 23 is het Xavi die vanuit stand probeert om Abiati onder vuur te nemen. Het wordt wat stiller in het stadion. Het was een uh, heksenketel voor de wedstrijd. En ook uh, in het begin van de wedstrijd, toen de eerste kansen voor AC Milan waren. Maar na een hele aardige eerste helft is de tweede helft aan het uh, doodbloeden. Al zeker 25 minuten. We hebben heel weinig kansen gezien. We hebben twee Nederlanders in actie gezien met Emmanuelson en Zeedorf. Zeedorf heeft één. Fantastisch moment gehad waarbij die uh, Ibrahimovic alleen voor de keeper zette. Voor zo'n paas mag hij van mij uh, zo'n 90 minuten spelen. Maar Ibrahimovic had die bal af moeten maken. Deed het niet. Krijgt nu een vrije trap mee. In de slotseconde van deze wedstrijd overtreding van Busquets. En dan gaat Ibrahimovic weer snel zijn plaats innemen in, uh, nemen in uh, de spits. Als Zeedorf achter de bal gaat. De bal ligt net uh, op de helft van Barcelona, net voorbij uh, de middencirkel. En daar komt het uh, dippertje richting uh, Ibrahimovic. Die komt de bal door, maar niet bij El Sharawi. En dan zegt Eriksson: kom maar hier met die bal. Het is afgelopen. De eerste kwartfinale tussen AC en Milan is toch teleurstellend. Geëindigd in 0-0. Arno, Marseille tegen Bayern München ook afgelopen? Nee, maar dat scheelt niet veel, Robert. Drie minuten extra tijd en daar zitten we nu ook in die laatste minuten. Dus nog steeds 0-2. Robba had zelfs nog een mooie kans op 0-3. Een typische Robbax, eigenlijk een counter waarin hij met de bal aan de voet dribbelt van de rechterzijkant en dan naar binnen komt. En dan schiet hij met zijn linkervoet. In dit geval de bal wel ver over het doel. Maar achter die dreiging was er van de Fransen eigenlijk weinig aan van ons meer te zien. Nu trouwens het einde van de wedstrijd, een schotje van Sherou. Meer was het niet en de slimste man is misschien wel Bastian Schweinsteiger, de invaller. Hij pakte nog een gele kaart. Is er niet bij in de return in München, dan is hij geschorst. Maar kan dus wel met een schone lijn beginnen. Hij zal misschien gedacht hebben, ach die 2-0. Het is binnen, het is kat in het bakkie. Ik kan wel gemist worden in München, kan ik nog een weekje rust nemen. Nu ben ik daarna volledig fit voor de halve finales en misschien wel de finale. Bayern alles bij elkaar, soeverein. vooral in de tweede helft via Gomez. Elfde goal in de Champions League. Robben zijn derde doelpunt dit seizoen in de Champions League. Komt met een 2-0-overwinning uit Marseille. Weg naar München. En je kunt je niet voorstellen dat het in eigen huis nog misgaat. Sterker nog, dat gaat niet mis. Dat zei Arno Vermeulen. Wij gaan op jacht naar reacties van beide wedstrijden. En wellicht voor 11 uur die reacties. Hij was wereldkampioen windsurven in de Olympische RSX-klasse. Maar Dorian van Rijselbergen kon er maar honderd dagen van genieten. Op het vervroegd gehouden WK werd van Rijselbergen maandag al van de koppositie verstoten. En toen ging het stormen in Spanje en werden vandaag ook de laatste races afgelast. En daardoor kon van Rijsselbergen de schade niet meer repareren. Hij werd uiteindelijk vierde. Ayot Kloosterboer praat na met van Rijsselbergen. Volgens mij heeft bijna niemand zo kort van zijn wereldtitel kunnen genieten als jij. Nee, het is een record, denk ik. Maar ik heb er wel intens van genoten, hoor. Voelt het alsof je ontroond bent? Ja, wel een beetje. Ik bedoel, die vlag ging omhoog... en iedereen was gewoon een beetje te juichen. En dan denk je van... Ja, nou is hij weg. Voel je alsof je niet de beste was? Oh, zeker weet weten, hier was ik niet de beste. Nee. Dit was niet... Uh... Ja, ik, ik, ik had hier geen, geen druk op gelegd. En het was voor mij een belangrijke wedstrijd, maar niet belangrijk genoeg om alles te geven om hier uh, ja, mijn wereldtitel te kunnen behouden. Er zijn belangrijkere dingen in het verschiet. Dat was het eindsignaal, hè? En dat betekent? Opruimen uh, op en naar huis. Ja, inpakken en wegwezen. Ja. Dus je blijft vierde? blijf vierde. Heel hij nou, is gelukkig de tweede verliezer. Gisteren, uh, gisteren werden de racers er dus uitgegooid. Terwijl je eigenlijk had, hè, had willen zien dat je heel snel was. Dat heb je ook laten zien. Ja, we hadden gisteren uh, speed trials. Dus de uh, races gingen niet door. En om dan toch nog een beetje iets leuks te doen. En uh, een, een uitdaging te maken voor iedereen. Hadden we ja, met 50 knopen wind. Gingen we toch eventjes uh, ons best doen. Om nog een hoog snelheidsrecord eruit te persen. Ja, maar dan laat je. Dus ook even zien aan je collega's. Let op, ik ben nog steeds de snelste. Ja, inderdaad. Het is dus eigenlijk. Uh, ja, het is niet meer dan, dan de wereldtitel, maar het, ik vind het wel mooi. Het is wel dat je toch. Wat je ook zegt, laat zien dat je toch de snelste bent. En dat je goed, uh, goed overweg kan, ook met wat meer wind. Hoe kijk je nou terug op dit WK? Uh, gemengd. Het is, uh, een beetje, ja, aan de ene kant ben ik heel erg blij, want ik heb ja, gewoon goede races gevaren. En, uh, ik kan niet klagen. En aan de andere kant is het jammer omdat ik natuurlijk niet mijn wereldtitel heb kunnen verdedigen. Op de... Of ik heb, ik heb me kunnen verdedigen, maar ik heb me niet goed genoeg kunnen verdedigen. Dus, uh... Twee races waarin je ja, door fouten van anderen eigenlijk bent dwars gezeten. Zit dat jou dwars? Uh, in het begin wel, maar kijk, het gebeurt gewoon. En dat is het spelletje. Zo is het zeilen en zo is het windsurfen, het zit allemaal zo in elkaar, dus... Je kan daar gewoon gefrustreerd over doen en uh, je druk erover gaan maken, maar dat heeft geen zin. In hoeverre is dit uh, representatief voor uh, de verhoudingen in de vloot? Oeh. Um. Stel, je stel je trekt deze lijn door naar de Spelen? Nou, we gaan de als we deze lijn zo doortrekken naar de Spelen, dan gaat er niet zo heel veel ge gebeuren. Dat is, uh, dat is niet goed. Maar... We gaan sowieso, begin je weer de piek te bouwen. En dit was ja, gewoon een, een goed moment om te kijken hoe de anderen ervoor staan. En ja, we gaan gewoon weer een schepje erbovenop doen. Dorian van Rijsselbergen was dat tegen Ajot. Kloosterboer, zometeen Gert-Jan van Beek, de trainer van AZ... over zijn clash met zijn AZ tegen Valencia. Dat straks eerst naar het vrouwenboksen, want u heeft het ongetwijfeld gevolgd, uh, of misschien ook niet. De strijd tussen uh, Noeska Fontaine en Maricelle de Jong. Nou, de strijd om uh, een uh, Nederlands boksticket voor de Olympische Spelen. Eén ticket. In de klasse tot 75 kilogram. Maar nog voordat de boksbond een beslissing moest nemen, is de strijd al beslist. Maricelle de Jong heeft namelijk de handdoek geworpen. Geen Olympische Spelen. Maricelle, goedenavond. Goedenavond. Knockout of verloren op punten? Nee verloren punten. Ik zal nooit mijn huid gaan missen. Uh, ik zal nooit zelf de handdoek in de ring gooien. Ik uh, ben gewoon realistisch gebleven en uh, ja, ik had toch uh, geen eerlijke kans gekregen en hou ik eer aan mezelf. Hm. Uh, dan heb je toch de handdoek uh, geworpen, toch? Ja, maar toch, ja, een handdoek in de ring gooien dat, dat, dat doe je als je, als je ingemaakt wordt. Als, als je als tegenstander je loopt af te maken. Als je, als je inziet dat je tegenstander beter is? Ja en, ja. Dat, dat, dat, dat, ja, en dat uh, nee dat, uh, dat vind ik totaal niet. Ja. Ik uh, heb gewoon mijn eer aan mezelf gehouden. En uh, ja, de kansen die ik had gekregen was toch uh, oneerlijk. En uh, ja, ik kan mezelf wel verdedigen, maar uh, het schiet er toch niet op, aangezien de criteria tegen je eisen zo gesteld zijn. Ja. Ik heb in de korte periode heb ik, uh, weinig uh, kunnen laten zien. Uh, ik heb maar twee wedstrijden gehad, op twister, twee toernooien. Uh... Jij hebt het over de periode na het EK hè, in, uh, in, in oktober. Toen ben je overgestapt van uh, de klasse tot 69 naar, naar deze, Olympische klasse tot 75. Ja, en klink, toen begon ja. eigenlijk jouw gevecht teg, tegen Nuska Fontijn, die al wat langer in die klasse actief was. En daardoor ook wat meer wedstrijden had uh, uh, gebokst, ook in die periode, dat ze punten kon vergaren voor de kwalificatie voor de Spelen. Ja, klopt. Um, en dan, dat vind en... jij een beetje oneerlijk, maar dan denk ik aan de andere kant... dat wist je op het moment dat je van klassen wisselde. Nee, dat is dus niet zo. Um, ik wou eigenlijk na, na het WK uh, 2010, wou ik 2010 overstappen naar de 75. Uh -huh. Maar omdat uh, de Boksbond het Europese kampioenschap organiseerde in Nederland... hadden ze mij verzocht of ik in de 69 wilde blijven. Oh. Zodat we zeg maar, toch twee uh, ja, medaillekandidaten uh, zouden hebben in het WK. Ik heb een brief geschreven aan de bond van... oké. Okay, uh, ik blijf op verzoek van jullie in de 69, maar er moet geen belemmering voor me zijn. En zij hebben me toegezegd, van, nou, dan dan, er komt criteria-eisen komen dan. En die zal ingaan na het, na het EK. En dat is niet gebeurd. En dat hebben we zwart op wit gezegd. Uh, dat hebben we zwart wit. Dus uh, de criteria-eisen uh, ging in 1 januari vorig jaar in de 75-klasse. En ik had verwacht dus na, na het EK. Dus daar sta ik sowieso al met heel veel punten achter ja, en voor de rest staan er ook nog een dingen in dat, dat helemaal niet klopte. Maar ik ben er gewoon sporten en vandaar, ik laat gewoon zien, ik laat het spreken met mijn vuisten. En, uh, ja, maar als je, dat, ja. Als, je dat niet kan, als je dat niet kan doen, moet je het op een andere manier doen. Als, als jij zegt dat de boksbond dingen heeft gedaan die niet kloppen, dan kan, je, dan kan je ze daar toch mee om de oren slaan en zeggen: Ja, maar ik heb het hier zwart op wit. Ja, klopt, dat hebben we ook. En, dat, uh, ze en dat wat zei alles... de boksbond toen? Dat konden we wel toen. Uh, ik heb toch zeg maar. Uh, ...op een kant gekregen om, uh, om dat gewoon op een normale manier als een sportmanier te laten zien. Uh, dan, zou de, dan zouden we allebei wel op 0-0 staan. Maar alsnog heeft ze dan meer partijen. Dus het is dan, ook al heb ik het dan eigenlijk niet via de manier wat jij denkt uh, um, gespeeld... ...dan zou ik toch met, met een paar punten achter staan. Ja. Dus ik heb, wel, ik heb, wel, uh, ja, ik heb helaas vorige, vorige week verloren van de EK-kampioen uit Rusland. Maar uh, ja... Dan is het alsnog wel best wel lastig om dan uh, de bond uh, ja, te overtuigen. Ja. En aangezien de bond toch wel een voorkeur heeft voor de andere partij... Ja, dan is het toch wel lastig. En daarom hou ik het eerder aan mezelf. En uh, ik ga me lekker focussen op, uh, op de WK volgende maand. Ja, maar dan weer in een andere klasse, toch? Dan in een andere klasse, ja. ja. Maar wist je al, want het was ook essentieel... wie er in die Olympische klasse naar het WK zou gaan. Uh, is, is daar al duidelijkheid over dan? Dat jij niet gaat? Nou, het was natuurlijk al vermoeden. Uh, iedereen, ja, iedereen weet ook al dat, uh, dat ze een bepaalde voorkeur hadden en uh, daar werd alles wel heel goed geregeld en uh, dingen, ja, heel veel dingen geregeld. En uh, je voelt je gebiebeld, hè? Ja, dat is ook zo. En uh, ja, maar ik blijf toch wel gewoon, uh, ja, als ik ben geen, uh, geen slechte vliezer. Uh, ik heb gewoon alles al gedaan zoals als sporter zou moeten doen en uh, daar kan ik mezelf niet verwijten. Ik heb toch in die drie maanden, ja, die drie maanden heb ik toch acht wedstrijden geboxt Waarvan me twee verloren had. En uh, ja, meer kan ik eigenlijk niet doen. En uh, ook al hadden we vier de andere weg gedaan, dan was het toch wel moeilijk uh, mm. om ze te overtuigen. Ja. Dus leggen toch, zeg maar, die wedstrijd tegenover elkaar. En ja, ik heb gewoon... Uh, ja, dat weet ik zeker. En dat weet iedereen ook dat ik gewoon uh, niet eerlijk behandeld ben. Nou weet ik nog dat aan het begin, kort na het EK... zei Ton uh, Dunkie, je, je coach, en ook ooit bondscoach... die zei toen van... Uh, uh, misschien is het wel mogelijk om een boks-off te organiseren. Oftewel, laat ze maar gewoon drie wedstrijden tegen elkaar boksen... en degene die wint, die gaat naar de spelen. Waarom is ja. dat nooit gebeurd? Ja, dat zou je aan Louis Wijnbos moeten vragen. Ja, dat, die, is, uh, die, uh... dat is de man van de boksbond, Oud uh, judoka. Uh, ja, klopt, ja. En uh, ja, die, die wil het niet, uh, die wil het niet hebben. Die had gezegd nee, ze moeten van de tof van de wereld, uh, moeten ze boksen. Uh. Maar ja, dus inderdaad, dus bij een skatecross is dat eigenlijk wel gewoon het eerlijkste, eerlijkste dingen natuurlijk. Uh. En daar hadden wij ook al uh, eigenlijk op gehoopt. Maar ja, weet je, we kunnen er heel lang over praten, maar het verandert toch niet. Nee. Uh, jij zou geloof ik na de spelen stoppen. Is dat, uh, ben ik dan goed geïnformeerd? Klopt dat? En je mag uh, niet dat ik direct na de, na de spelen stop, dat helemaal niet. Uh, je mag uh, tot, je vierde, tot en met je 64 boksen. Dus uh, ik ga, ik tot de boxie, dus volgend jaar word ik 35. Dus uh, tot aan die tijd uh, zien we nog wel uh, hmm. een paar keer in de ring. Ja. Ik zal niet in ieder geval mijn handschoenen aan, uh, aan het trekken ophangen. Nee, nou is het zo dat je teruggaat naar de klasse tot 69 kilogram. Dan ga je het WK boksen. Ik begreep dat er heel veel meiden uit de 69 overgestapt zijn naar de Olympische klasse. Ja. Dus dan denk ik, nou, grote kans om wereldkampioen te worden. Mooi einde van je carrière. Ja, dat is natuurlijk wel mooi. Ja, tuurlijk. Uh, ik heb uh, nou uh, de EK in mijn boekje staan. Uh, het zal natuurlijk heel mooi zijn voor de WK. En dat is natuurlijk wel het enige laatste uh, grote toernooi dat ik nog mag, uh, mag gaan doen. Dus uh, hm. dat zou ik graag, uh, graag op mijn uh, titellijstje willen hebben. Ja. En daarnaast uh, ja, hoef ik nog maar elf partijen te hebben. En dan heb ik honderd partijen in mijn boekje. Dus dat wil ik ook wel graag hebben. Ook dat voor die nog. Tijd. Kijk, nog doelen genoeg. Ja, inderdaad. En ik blijf altijd uh, positief. En, uh, nou, hoofd omhoog nou, ja. en uh, raap de ook maar weer op. Daarom. Okay. En uh, op een eerlijke manier, dat weet iedereen. Dus uh, dat komt wel goed. Dankjewel, Marichelle de Jong. En nu alvast succes uh, bij het WK in mei, uh, geloof ik dat het pas is. Maar dan heb je nog een zak. zak. Ja, oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Dag. Dag. Ik had het al beloofd, uh, AZ speelt morgenavond de eerste kwartfinale wedstrijd in de Europa League tegen het Spaanse Valencia. U weet het wellicht, de Nederlandse koploper tegen de nummer drie van de Spaanse competitie. AZ-trainer Gert-Jan Verbeek over de verhouding tussen de ploegen. Ja, als je alles bij elkaar uh, legt, uh, Spanje is vind ik een van de sterkste competities in Europa. Uh, samen met Engeland denk ik en, en, en Duitsland. Spelen heel, uh, vind ik, heel uh, leuk voetbal in Spanje. Uh, ze, kunnen, ze kunnen echt heel goed verdedigen. Maar ze kunnen daarnaast ook uh, gewoon echt leuk aanvallend voetbal spelen. Uh, dat zie je wel aan Madrid en, uh, en aan Barcelona. En Valencia vind ik daar ook een, een, een club bij die, die, die beide varianten goed beheerst. Ze kunnen vol op de aanval spelen. kunnen goed verdedigen. hebben technisch vaardige spelers. Uh, dus uh, gewoon een hele goede op op opponent. En als je kijkt ook naar het stadion, uh, naar de begroting... Ja, daar kunnen wij lang niet aan tippen. Hè? Maar in voetbal is het nog altijd zo dat, uh, dat de, de kleintjes. en dat is in, in Nederland ook zo. schakel schakelt ook asset uit, hè? terwijl wij een veel grotere begroting hebben. Eh, een groter stadion hebben. En, en, en, en in ieder kan dat. Hè? Dus uh, we zijn nu ver gekomen eh, tot in de kwartfinale. En uh, ja, als je uh, op dit moment Valencia ziet voetballen. dan, dan, zijn, zijn, dan liggen er, er kansen. Nou, die moet je dan wel grijpen. Ja, maar het is niet zo dat het een Mission Impossible is. Zo zien we dat absoluut niet. Een aantal jaren geleden speelde AZ tegen Villarreal de destijds nummer drie van Spanje. En toen was het ook David tegen Goliath. Is dit vergelijkbaar? AZ won toen overigens destijds. Nee, want uh, AZ zat toen in een heel andere fase dan ze nu zitten. Uh, volgens mij was het toen ook wat meer uh, financieel mogelijk. Uh, als je kijkt naar de spelers die ze toen haalden. Op dit uh, moment doen we het met jeugdspelers. Uh, jonge spelers die ze nog moeten ontwikkelen. Dus dat kun, je, dat kun je niet met elkaar vergelijken. Uh, het is wel zo dat, uh, dat, dat ook wij nu vinden dat we met dit elftal, uh, zeker qua team, uh, een goed seizoen draaien. En, uh, en als wij in staat zijn om, uh, om ons niveau te halen, dan hebben wij zeker een kans tegen, uh, tegen Valencia. Ligt het Spaanse voetbal jullie beter dan het Italiaans? Of was Udinese uh, een exceptioneel geval? Nou, ik vond ineens wel echt een ploeg uh, met het gedachtegoed van het Italiaanse voetbal. Uh, verleden tot een kunstverheffen. Nou, dat, is, dat is tegen ons niet echt goed gelukt, hè, want we hebben toch in beide wedstrijden doelpunten gemaakt. Waardoor we ook de, terecht door zijn over twee wedstrijden. Uh, ja, ik vind toch, uh, gaf ik al aan, op dit moment de Spaanse competitie sterker dan de Italiaanse competitie. Ook met een heel andere filosofie. En, uh, het is wel interessant om te kijken uh, hoe we het tegen zo'n ploeg weer uh, ervan afbrengen. Opvallend is, jullie doen altijd hetzelfde. Iedereen gaat gewoon naar huis, slaapt gewoon thuis en meldt zich op de dag van de wedstrijd uh, in het stadion. Dat is voor een Spaanse club volstrekt onmogelijk en onbegrijpelijk. Ja, ook dat heeft denk ik met, uh, met cultuur te maken en, uh, en gedachtegoed. Kijk, in, in Spanje zijn ze gewend vanwege ook de grote afstanden die ze moeten afleggen. Om, om eigenlijk voor iedere wedstrijd uh, in, uh, in een soort trainingskamp te gaan. Hè? Een dag van tevoren al met elkaar in een hotel. Eventueel wat anders doen op training of zo. Maar wij hebben met die afstanden hier in Nederland nooit niks te maken. Dus de jongens zijn het ook niet echt gewend. Nou ja, en dan leg je er volgens mij uh, op het moment dat je het alles gaat doen... dan zijn ze uit hun routine. Uh, nou, dan kan het best zo zijn dat juist uh, de, dat de aandacht zich vernauwt en, en verscherpt. Dat het zich juist verwijdert. En, en uh, waardoor je niet de juiste uh, concentratie hebt op de dag uh, van de wedstrijd... Zelf. Dus ik, ik, ik geloof erin dat je je het best voorbereidt thuis uh, onder vertrouwde omstandigheden, met, met vertrouwde mensen om je heen... waarin jij je eigen uh, dagindeling kan bepalen en dat niet wordt opgelegd door anderen, hè, want iedereen zit toch anders in elkaar. Nou ja, en, uh, alleen daar moeten omstandigheden wel naar zijn. Nou ja, wij spelen thuis, dus waarom zouden we het niet? Uh, ik heb het idee dat die jongens ook vanavond uh, gewoon op het naar bed gaan en uh, hun normale dingen doen... En, uh, en, uh, en dat is volgens mij het beste ter voorbereiding op zo'n wedstrijd. Spaanse media reageren als het kleine AZ, het grote Valencia en loer draait? Nou, dat moeten we eerst maar eens doen. En, uh, en uh, ik, ik geloof dat er heus wel uh, uh, met respect over AZ gepraat gepra hebben. En, en als we weten te winnen, zal er nog meer respect zijn. En dan moeten we nog een hele lastige uitwedstrijd. Maar laten we eerst maar bezighouden met deze thuiswedstrijd. En een goede uitgangspositie creëren voor, uh, voor de uitwedstrijd. Dat was gert Verbeek. Zometeen Arjen Robben over uh, misschien wel de half finale al tegen Real Madrid. Want zo goed als zeker wordt dat de half finale op 17 april. Eerst nog even naar die wedstrijd van morgen. Want we spelen dus we az tegen de Spanjaarden. En die trainen vanavond een uurtje in het stadion van AZ... met de herstelde Oranje-International, het Maduro. Hij raakte vorig jaar oktober zwaar geblesseerd... op de training van het Nederlands Elftal. En speelde sindsdien geen wedstrijd meer. Gioe Lippens nu in gesprek met Maduro. Het Wiegers, popel jij om weer te gaan spelen? Ja, tuurlijk. tuurlijk uh, ik heb lang hier naartoe gewerkt. Hè. Ik ben nu uh, eigenlijk de laatste fase waarin ik uh, weer kan, kan spelen. Dus uh, daar hoop ik wel op, je. Ja. Heb je ook vooruitzichten erop dat je eventueel morgenavond speelt? Want Jawel, er zijn wat uh, geschorst, hè? Ja, er is een, een eigenlijk maar. Maar ja, dat is ook een verdediger. Dat is een verdediger, ja. Dus er uh, zijn altijd wel opties om, om weer te gaan spelen. Dat uh, gaat natuurlijk wel uh, rustig, beetje bij beetje. Maar morgen is wel een mooie, mooie wedstrijd om weer een ruimte te maken. Ja. Is het voor jou dan ook een kwestie van dat het leuk is om hier in Nederland te spelen? Voor het Nederlands publiek? Ja, tuurlijk. Uh, ik vind het altijd leuk om hier in Nederland te zijn. Veel vrienden heb ik hier natuurlijk, familie woont hier nog. Dus uh, het is altijd wel leuk om bekenden te zien. En zeker weer om te voetballen tegen een goede tegenstander uit Nederland. Uh, dat is alleen maar leuk. Je hebt ze gewaarschuwd hè, bij Valencia. Onderschat AZ niet. Ze spelen compacter dan PSV bijvoorbeeld. Ze zijn meer een team, heb jij gezegd. Ja, nou, dat, uh, dat uh, bewijzen eigenlijk het, het hele seizoen al hoe uh, goed ze spelen. Daarom staan ze ook eerste. Maar ik denk uh, dat het daardoor uh, wel gewaarschuwd moeten zijn. Dat het geen gemakkelijke wedstrijd zal worden. Je hebt ze ook ongetwijfeld het verhaal verteld van Villarreal een aantal jaren geleden. Ja, ook dat. Maar dat is andere, nu hebben ze wel een vrij ander team. Maar we kijken vooral uh, naar de recente uitslagen. Vooral tegen Udinese hebben ze heel goed gespeeld. Um, dus ja, de is toch ook een uh, goede, uh, goede ploeg uit Italië. Dus uh, we zijn gewaarschuwd, ja. Aan de andere kant, ik zit bij die persconferentie, ik zie jullie trainers zitten. Jullie zijn gewoon huishoog favoriet uiteindelijk om die Europa League te gaan winnen. Als je kijkt gewoon naar de kwaliteit in de ploeg. Ja, ik denk dat we nu wel uh, een van de favorieten zijn. Ja. Nou, de uitspraken van Manchester United en Manchester City uh, hebben eigenlijk wel iedereen eigenlijk kans om... Uh, om de finale te winnen, vind ik. Ik denk dat iedereen van elkaar kan winnen als je kijkt naar de laatste acht ploegen. Dus uh, ja, maar ik bedoel, we hebben wel heel veel kwaliteit van onze ploegje. Ja. Dat is wel zo. Nu jij weer speel klaar bent, nu jij weer fit bent, het kan nog een mooi einde van het seizoen worden. Sowieso met Valencia natuurlijk. Maar Nederland Nederlands dan heb je ook nog niet uit het hoofd gezet. Nee, natuurlijk. Dat was eigenlijk mijn motivatie om goed terug te komen. En nu is het vooral de zaak om niet weer een terugval te krijgen... Daardoor uh, is, doen we ook gewoon rustig aan, voorzichtig. Uh, ik heb nu nog twee maanden om, uh, om een wedstrijd te spelen. En we spelen elke week drie keer in de week. Dus die minuten komen er sowieso aan. En, uh, het kan positief uitwerken, want ik ben uh, misschien wel, wel fitter dan uh, de rest. En gretig. Precies, en gretig. Want als je lang ben, uh, ben, geweest, ben je geweest, ga je ook anders uh, denken. En dan ga je juist genieten als je gewoon fit bent. En als je fit bent, denk je alleen maar uh, aan ja, spelen. En uh, denk je er anders over. Als je... 1 oktober 2011, hè, dat was de laatste wedstrijd. Ja, precies. We zijn nu al in 2012. Dus het is tijd dat ik uh, weer me niet te gaan maken ben. je heel bezig met volgend seizoen trouwens, want jouw contract loopt af. Ja, we zijn uh, in gesprek met Valencia. Valencia wil het graag uh, verlengen ook wel. Dus uh, ja, er zijn ook andere opties uh, waar ik goed moet naar kijken. En, uh, dus ik zie het wel. Het Maduro was dat. Morgenavond dus uh, tegenstander van uh, AZ. Olympique Marseille tegen Bayern München werd vanavond uh, 0-2, 0-1. Kort voor rust door Mario Gomez en 0-2 door Ayen Robbe. En hij staat nu bij Ronald van der Geer. Hou je een 2-0 in Marseille, dan kun je met thuis komen. Ja, dan kun je zeker met thuis komen. En. Uh, sowieso in de kwartfinale 2-0 uitwinnen, dat uh, is een uh, prima resultaat. Ging het zoals jullie het hadden verwacht vanavond? Ja, eigenlijk wel. Uh, in die zin dat het een zware wedstrijd was. En. Uh, uh, ja, iedereen wist en had het voor, van tevoren over van Marseille zit in een crisis. En hebben, hebben een serie van alleen maar verloren wedstrijden achter zich. Alleen het blijft wel Champions League. En dit uh, blijft wel uh, zo'n zo bijzondere avond dat, dat van alles kan gebeuren. Dus dan moet je vanaf het begin af aan geconcentreerd uh, spelen. En dat hebben we gedaan. Alleen uh, ja, bij Vlagen was het best lastig. Want ze hebben gewoon een hele goede ploeg. En uh, fysiek heel sterk. En uh, atletische jongens. Uh, dus uh, wat dat betreft uh, ja, 2-0 is uh, je was gewaarschuwd, moet is hier met 3-0 onderuit gegaan, bijvoorbeeld. Ja, natuurlijk. Ja, dat kun je misschien niet met elkaar vergelijken, want dan, toen waren zij, zaten zij ook in een heel andere, andere fase. En, uh, maar goed, natuurlijk waren we gewaarschuwd. Ze hebben ook uh, Inter hebben ze niet voor niets uh, uitgeschakeld. En uh, wat dat betreft uh, waren we heel goed voorbereid. En uh, hebben we ook helemaal niet uh, te niet, niet, uh, licht, licht over gedacht. En, uh, want in de media ging natuurlijk al heel snel het verhaal. De halve finale is madrid münchen Alleen wij wisten dat er nog een te klaar was. En nou hebben we vanavond een hele goede stap gezet. Je moet de volgende week klaar, hè? want iedereen heeft het nu weer. Natuurlijk, over die wedstrijd tegen, tegen Madrid. Ja, natuurlijk. Nou ja, je mag ook uh, rustig met vertrouwen naar volgende week uh, gaan. En uh, natuurlijk zijn we, ik wil niet zeggen met één been staan we in de halve finale... maar we hebben gewoon een hele goede stap gezet. Alleen, uh, zoals gezegd, moeten we volgende week vanaf het begin af aan moeten we er weer zijn. En uh, het zijn, zijn zware weken. Uh, we spelen alleen maar uh, elke keer weer drie wedstrijden in de week. Dus je moet je elke keer goed herstellen en, uh, en weer voorbereiden op de, op de volgende wedstrijd. Dat was Arjen Robbe. slimme geitje overigens uh, van de ploeg uit Bündchen. Sebastian Swainsteiger mocht nog even twintig minuten invallen... om een geel kaartje te pakken. Daardoor uh, is hij geschorst voor de return. Maar kan hij gewoon meedoen in de halve finale. En dan nog even Mark van Bommel. Die was uh, vanavond uh, al geschorst bij AC Milan... en uh, moest dus vanaf de tribune toekijken voorafgaand aan het duel. Sprak uh, van Bommel, van AC Milan dus, met Tom Egbers over zijn toekomst. En die lijkt bij PSV te liggen. Wat we nu ook gewoon willen weten is... speel jij hier volgend jaar nog... Of ga jij, wat heel PSV hoop volgend jaar naar Eindhoven? Nou, er zijn twee mogelijkheden. Of in ieder geval nog meerdere mogelijkheden. Maar, maar PSV en Milan zijn wel... Uh... Die zijn eruit? Ik ben transfervrij, hè, Tom? Dat weet ik. Maar goed, ik, ik zeg ook maar, Ik wil een jaar over negen graag. Ga je naar Eindhoven? Die kans is wel aanwezig, ja. Ja, kijk. Dus misschien wel te bewonderen binnenkort. In Eindhoven, Mark van Bommel. Morgenavond AZ Valencia. Aftrap 5 over 9. Aftrap van onze uitzending is half negen des avonds tot 11 uur. Ik wens u een heel fijne avond. Zometeen met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Clary Polak. Dag. Europees voetbal op Radio 1. Morgen om half negen in de Europa League. Een hele goede aanval weer van AZ. Blijft een beetje hangen. AZ Valencia. Daar plotseling staat die vrij voor de goal. En daar is de 2-1. Daar is de 2-1 voor AZ. En OS langs de lijn. Morgen om half negen. Radio 1.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 Met DigiD op ja of E-matching, nee. e online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Dit is Radio 1.